6 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. In de binnenstad van Rotterdam hebben Koerden een demonstratie gehouden... tegen de Turkse inval vorige maand in het noorden van Syrië. Zo'n 500 mensen hadden zich verzameld voor een optocht door het centrum. De demonstratie verliep grotendeels rustig. De politie nam wel een aantal protestborden in beslag. Onder meer een bord waarop Adolf Hitler samen met de Turkse president Erdogan stond. Bij een aanslag met een autobom in Noord-Syrië zijn zeker tien doden gevallen en dertig mensen gewond geraakt. De aanslag was in de door Turkije uitgeroepen veiligheidszone langs de Turks-Syrische grens waar Koerdische milities zijn vertrokken. De meeste gewonden zijn naar ziekenhuizen in Turkije gebracht. Onder de doden zijn burgers en Arabische strijders die samen met het Turkse leger optrekken. Wie er achter de aanslag zit is niet bekend. Joep van het Hek is ontslagen uit het ziekenhuis. De cabaretier werd gisteravond onwel tijdens een voorstelling... in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Wat er precies met hem aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De voorstelling van vanavond in hetzelfde theater gaat niet door. Over andere voorstellingen is nog geen besluit genomen. Voormalig verzetstrijder Max Leons is vanochtend overleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog redde hij honderden Joden... onder wie veel kinderen... De Joodse Amsterdammer Leons dook in 1942 onder... omdat hij ervan overtuigd was dat alle Joden vermoord zouden worden. In 1943 kwam hij in het Drentse dorp Nieuwlanden terecht... waar hij zich aansloot bij de verzetsorganisatie van Johannes Post. Daar regelde hij onder meer adressen voor Joodse onderduikers. In 2011 kreeg hij een belangrijke Israëlische onderscheiding. Leons overleed in zijn woonplaats Amsterdam. Hij was 97. Het weer, het is wisselend bewolkt met af en toe regen. Het waait flink, aan zee zelfs stormachtig met windstoten tot 90 km per uur. Morgen staat er minder wind, het is dan nog steeds overwegend bewolkt... en soms regenachtig bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 De bank en kijk door het raam. Ik blijf op je wachten. De deur zal altijd voor je staan, Soms hoor ik je stem, dan droom ik van jou. Toch vraag ik me altijd weer af. Maar Ja man, en waarom? Ik weet het ook niet waarom, maar ik zou zeggen welkom bij het tweede uur, want ik weet wel waarom ik hier ben, ja en dat is een, een, een verzoekje te draaien voor u en uh, leuke muziek te laten horen natuurlijk, een verzoekje dat is afkomstig van Federico. Federico, leuk dat je luistert en uh, jij wil een plaatje horen van Dave Dekker en uh, ja, hij heeft het over uh... vriendschap, als ik het goed heb begrepen, oh ja, ja. Blijf lekker luisteren. Tot zeven uur en het heen Mijn naam is Frit Heij, hij zit je te eten. Eet smakelijk. Dan heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen. Op wie kan je bouwen? Wie is een vriend? Wie geeft je vertrouwen? En een plezier voor tien en wilt delen. ja, dat is een vriend. Daarvan zijn er niet velen, en betrouwbaar bovendien. En door de. we zijn verbonden voor altijd. En die ik alles geef, ik laat ze nooit vallen, zoals zij zijn er geen. Het is één voor allen en allen voor. Lekker. Vriendschap. De vriendschap en zo is dat. Aangebracht door Federico. En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, ja, Frans Bouwen. Herkent u deze nog? Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You.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 Dat was die dan Frans Bouwen, heb je even voor mij. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation, radio, radio, radio. welkom bij jouw nummer één. ZFM, Zandvoort, met Entertainment for You. Arjan en die uh, DJ Nelis, ja. En uh, Arjan, uh, Oosteren, ja. En, uh, heel bekend in uh, Oostenrijk natuurlijk. En hebben we het over schudden. Zij had mooie groene...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 Arjen Oostroom Met uh, ja, DJ Nelis. Dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. En we gaan uh, verder met Jeffrey Kuipers En hij heeft het over wat je zegt. En wat je doet. Wat je zegt. Wat je vindt. Heeft van doel met wat je wordt geleerd als kind. Hoe je woont en waarvan. Je heeft gestaan. Wie je bent en wat je vindt. Heeft van koel met wie je moeder heeft bemind. Hoe je leeft en waar je staat. Meestal een gevolg van op wel pad je gaat. Laat blind, hoe je kijkt en wat je voelt. De ene is een bitch, de ander veel te goed. Met wie je bent en wat je draait. Even doen met wat jij in de sterren schrijft. Hoe je droomt en wat je voelt. Laat maar zien en houden wat je echt bedoelt. Dan. En uh, ja, wat je doet, wie je bent, en uh, dat is allemaal van Jeffrey Kuyper. En uh, we gaan verder met Samantha Steenwijk. En ga maar door. Ik kijk naar jou, de afstand is nog nooit zo groot geweest. Je draait je om en kijk me aan.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 En gaan we maar door hier bij ZFM Entertainment 4.5 op de kabel. En natuurlijk ook op ZIGO Kanaal 40. En we zijn ook te bekijken via www.zfm-live.nl En ja, we gaan daar nog eventjes bellen, zo rond half 7. <tie> Zo, so, sorry. Versliek maar rond half zeven met Wendy de Laat... en uh, over haar nieuwe single uh, Vliegen met me mee. Maar eerst nog een, uh, een splinternieuwe van Natasja. En uh, ja, zij hebben het over Even Met jou Een oude foto, een moment, je bent weer even hier. Zo hou ik de gedachte, net of ik je weer zie. Of je nooit bent gegaan, die gedachte kan ik aan. Even met je lachen, weer de tranen van geluk. Drinken op de liefde, het komt allemaal weer terug. Of je hier bij me bent, of je nooit weg bent gegaan. Moment. Maar nooit heb ik in mijn leven ooit nog mooier gekend. Dus ik hou me eraan vast en denk aan toen je nog bij me was. Dan ben ik even, even met jou, even met jou. En ik voel je in Die leugen hield ik vast, ach ik zou weer liefde vinden Maar die leugen bleek een last, er was niets aan te doen Kon je niet laten gaan Is het weer gezellig hè? Fred hij. Everybody get up. Denk jij nou echt, dat je mij nog kan raken? Denk jij nou echt, dat ik nog iets voor je voel? Of denk jij nou echt, dat ik bij je ben voor je knaken? Denk jij nou echt, denk je dat echt? Ik heb genoeg in mijn leven, genoeg gezien en ook gehad Ik heb alles weggegeven, maar ik bleef op het rechtse pad Zo, dan gaan we, gaan we eventjes uh, ja, inkorten in, in uh, Ja, we hebben iemand aan de telefoon En zoals beloofd, Wendy de Laat Wendy, een hele goede avond Goede avond Goede avond, hoe is het? Ja, goed. Ja, nou, ik, ik dacht even iets te bespeuren aan een, een, een ja, wat syranere keel. Oh, nee hoor. Nee, oh, nee, oh, nee, oh nee. oké. Okay. <laughs> ik denk dat misschien een beetje, dat je een beetje last hebt van de griepgolf. Nee, dat... uh, nee, gelukkig niet. Oh, oké. Okay. <laughs> hey, uh, ja we bellen natuurlijk even vanwege jouw uh, nieuwe single, Vlieg met me mee. Ja. En uh, ja, wat, wat, wat uh, kan je daarover vertellen? Het is een uh, ander soort type single dat iedereen. Oh, ik hoor mezelf heel erg drukkel. Ja, ik, maar, ik, ik hoor je maar één uh, keer hoor, dus. <laughs> maar het is echt een uh, vlotte single geworden. Mensen zijn van mij een uh, rustige single gewend, of tenminste meer volks. Ja. En uh, ja, dit is echt een up tempo. Ja, wat. Uh, ja, ja, ja ik, uh, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik hoor jou in een soort van. Uh, alsof je in de gang staat. Kan dat? Nee, ik zit gewoon in de woonkamer. Oh, nou ja. Dan, dan zal het waarschijnlijk de verbinding zijn. Maar ik bedoel, ja... Wij, wij hebben voor de rest geen, geen dubbele. We hoorden je maar één keer. Dus dat, dat wel. Oké, okay, ja, ik hoor mezelf dubbel. Oké, okay, ja, ja. Ik, ik hoor het denk ik een klein beetje op de achtergrond. Dus ja, het zal de verbinding zijn hoor. Hé, hey, um, ja. Je zegt het al. Het is een, het is een heel andere plaats dan wat ze van je gewend zijn natuurlijk. Uh, ja, ja ga, ga je nog meer zulke soort uh, truc uithalen of uh, blijf het voorlopig even bij deze? Nou, ik, uh, het wordt goed uh, ontvangen en het uh, volkstuk gaat natuurlijk ook wel blijven doen. Dat ja. vinden mensen ook wel leuk, maar ja, er zijn ook heel veel kroegers die net iets anders doen. En ik moet zeggen, met, met dit nummer, ja, ik kan mijn uh, energie veel meer kwijt. Ja, dus, dus uh, ja, dit is eventjes, uh, dit hou je even aan, zeg maar, de uptempo. Ja, ik denk het wel. Ja. Dus, uh, dus de belletjes gaan eventjes uh, in de achterkamer? Ja. Oké, duidelijk. wat heb je al uh, meer in het vizier? Uh, ga je nog iets, iets uh, extra's doen, iets leuks? Nou, Ik besta dit jaar vijf jaar, dus daar wil ik nog een feestje... Mee kan geven een avond. Daar dus ja. ben ik mee bezig. En verder ben ik met het betwaar een beetje aan het aanpassen. Dat er ook uh, wat vlottere nummers uh, inkomen. Ja, en dat uh, wil ik dan heel graag aan de mensen laten uh, horen. Ja, want uh, uh, ga je dat uh, ga je daar een verkleind een, een, een concert meegeven, uh, het vijfjarige bestaan? Of? Uh, gewoon een uh, avond met artiesten. Ja, oké. Okay. Verschillende artiesten in ieder geval. En, uh, en ja. Het belooft een leuke avond te worden en kunnen ze daarvoor uh, uh, zich aanmelden, kaartjes, uh, of uh, via de website, Facebook? Ja, tegen die tijd, uh, als alles helemaal rond is, dan zal ik er zeker reclame van maken face op Facebook. Ja, en uh, had je ook een eigen site? Ja, maar die is wel verouderd, dus die moet vernieuwd worden. Oké, dus daar heb je de kans dat het daar niet op komt. Nou, ik moet dat gewoon gaan vernieuwen ook. <laughs> Oké. Okay. Hey, en, en voor, voor, voor de rest, om jou te kunnen volgen... Uh, dus alles via Facebook, begrijp ik, en Instagram? Ja, ik heb gewoon een pagina op Facebook... en een Like-pagina en Insta, ja. Ja, en Instagram, komen ook alle informatie op? Ja, zeker. Oké. Okay. En, en voor boekingen, uh, ja, ook gewoon Facebook natuurlijk. Ja, en mijn website... Ah, Oké, okay, dus via de website kunnen ze wel de boeking uh, doen? Ja. ja. Ah, Oké. Okay. Nou dan, uh, ja, zou ik zeggen heel veel succes. En uh, ja, hopen snel weer eigenlijk op een, op een uh, volgsingel. We gaan ons best doen. <laughs> Oké okay, Wendy. Hey, dan wens ik jou nog een heel fijn weekend. Ja, voor jullie ook een hele fijne avond. Ja, dankjewel. Ja, en inderdaad hoor ik je nou twee keer op de achtergrond. Ja, het is een beetje lastig praten. Ja, het is heel lastig inderdaad, begrijp het. Hé, hey, uh, ja, in ieder geval uh, nogmaals een goed weekend. En graag tot de volgende single. Is goed. En wie It's weet hier een keer, keer. Uh, ja, wie weet een keer hier in de studio? Wie weet, is goed. Oké, okay. hey, Wendy. Bye, hoi, hoi, groetjes. Doei. Doei, doei. Wendy de Laat. en uh, ja. Kom op, vlieg met me mee. Even ja, wat anders aan doen. Dat was er dan Wendy de Laat. En ze had het over vlieg met mij me En ja, we gaan, we gaan hem nog even doen. De drie op een rij van... De drie op een rij van Fred Heij. Finally, she came along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 How I love you Zo, so, dat waren ze dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. Wat ik zeg, shame word was dat? Someone, someone to love. En als tweede, Cry on My Shoulders van Westlife. En als derde, How I Love You van Engelbert Humperdinck. En ik ga natuurlijk een plaatje draaien voor mijn wederhelft. En dat is een plaatje van Kimo Monteno en Diva's. En ja, Dunje je, U p, doe, bas, ac, tamp, kat, zes, ma, promo, pudi, metalek, Jezus, salut! Nee, ma tuur, kni gemaakt. Toe je sterry op je dag, boven je triplet Toe je domer, osjecht. Kakao, je snipper, niks neerzetten, niks dat, je Wat was hij dan? Dus die Kom maar bij de helft. Chemo Montano en divas. En Dunje Icolazi. En als je vraagt wat dat is, Dunjee is een vrucht. En collage is uh, chocolade. Ja, lekker. Chemo Monteno dus en divas. Zo, dat was hij dan. En, uh, ik heb nog even zoekje. En dat is uh, Marco Borsato snel. Uh, en ze hebben het over lippenstift. O jij, ik dacht dat jij beter wist. Ik dacht dat jij beter was dan dat. O jij, ben zo naïef en zo verloren, zo verliefd over je oren. En hij Meestal hij meent het niet met je en hij is het niet waard. Wat hij tegen jou zegt, zegt hij thuis tegen haar. Maar jou gaat hij nooit kussen in het openbaar. Dus je moet het zelf weten, lieve schat. Wat wil je zijn? Iemand maar... geliefd. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En maak je je vrij. Het was weer heerlijk. Twee uurtjes entertainer voor jou. Hier 106.9 en 104.5.